Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil geen bindend studieadvies voor tweede en derde jaar studenten. Een experiment in Leiden mag worden afgemaakt, maar daar moet het bij blijven, vindt een meerderheid van PvdA, CDA, SP en D66. In het eerste jaar bestaat er al een bindend studieadvies. Dat betekent dat studenten die te weinig studiepunten halen, worden weggestuurd. Maar als studenten straks hun studie helemaal zelf betalen, omdat de basisbeurs wordt vervangen door een leenstelsel, kun je ze niet na twee of drie jaar wegsturen omdat ze te weinig studiepunten hebben, vindt een Kamermeerderheid. De Britten zijn bereid meer te doen om het vluchtelingenprobleem in Calais aan te pakken. Dat zei premier Cameron in het Lagerhuis. Hij noemde de chaos van gisteren onacceptabel en wilde Fransen helpen om de grenscontroles verder te verscherpen. Gisteren was er in Calais een staking van havenpersoneel. Migranten probeerden daarvan gebruik te maken door in vrachtwagens te klimmen om zo naar Engeland te komen. De Britten en Fransen geven elkaar de schuld van de aanhoudende vluchtelingenstroom. Cameron zei dat het geen zin heeft om met de vinger naar elkaar te wijzen... en dat hij meer zal doen als de Fransen daarom vragen. Een Amerikaanse patiënt die tijdens een operatie door zijn artsen werd beledigd... krijgt een schadevergoeding van 500.000 dollar. De man onderging in 2013 in Virginia anaal onderzoek onder volledige narcose. Maar hij hield zijn telefoon bij zich en nam de gesprekken in de operatiekamer op... De artsen bleken onder meer te hebben gezegd dat de man een watje was en dat ze hem in zijn gezicht zouden willen slaan. Ook spraken ze af dat ze een verkeerde diagnose zouden stellen en dat ze de patiënt na de operatie uit de weg zouden gaan. Het weer, vanavond en vannacht vrijwel overal droog, minima vannacht rond 12 graden. Morgenperiode met zon, maar in het noordoosten kans op een bui, het wordt dan 20 tot 25 graden. Vrijdag meer bewolking en meer kans op een bui, maar wel nog iets warmer, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Goedenavond. Op de A1 richting Amsterdam. Staat tussen Naarden en Muiden Oost 5 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag, Maliveld en Zoetermeer. 8 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle reishokken weer vrijgegeven. Op de A13 in de richting Rotterdam staat 7 kilometer tussen Delft en Kloopendsklein Polderplein. A15 in de richting Rotterdam. Nog 8 kilometer tussen Gorkem en Sliedrecht West. En ver is de N3 Papendrecht richting Dordrecht, dicht bij de aansluiting A15. En dat komt door een gekantende vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie. Dank u wel.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 I I Hello, somebody. En daarvoor Michael Jackson and human nature. Ik ben heel benieuwd hoe dit uh, item gaat in mijn eentje. normaal discussiëren Stijn en ik drie minuten lang over jouw lievelingsonderwerp. Gaan we doen, alleen dan nu in mijn eentje. Ben benieuwd hoe dat uh, gaat lopen. Mel jouw onderwerp naar steffenstijs.fm.gmail.nl. Gaan we het er zo op? Of at gmail.com. Excuses. Oh ho. Oh. Oh, stop de muziek. gmail.com. Of twitter het naar uh, @stef -Stein. een onderwerp waar je wil dat ik het dan, nu solo, heel raar, ik ga met mezelf praten, heel benieuwd, radio experimentje, uh, waar je wil dat ik het over ga hebben. Drie minuten lang, je kan mailen gmail.com Of twitteren at stef en Stijn. Ik uh, zit even te zoeken. But I can't feel my face. ZFM op 106.9 is... Zon, Zandvoort en dit is de nieuwe weekend. And i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 praten over een onderwerp. En normaal zijn dat toch wel politieke discussies. Maar deze vind ik wel bijzonder. Eva die dat weet. Heb het eens drie minuten over een zoen die je is bijgebleven. Oké. Okay. Vooruit dan Eva. Het uh, was uh, een feestje. Een heel gaaf feestje. Het was van Stijn. En Stijn die werd er 18 en die had een, een hele zaal afgehuurd. Nou, wij hadden er best wel veel zin in. Stijn die had het grote aangepakt en iedereen die, die had zichzelf opgepompt... en helemaal klaar voor een gave avond. En dat was in dat zaaltje en Stijn had een, had een uh, DJ had die ingehuurd. Hij dacht niet tegen mij, hij dacht ik huur er eentje in. Boksen, licht, geluid, supergaaf zag het eruit. En uh, na die lange rit in Emmen, wij waren klaar voor dat feestje... en uh, wij gingen naar dat feestje, Roel was er ook bij. Um, en daar op die dansvloer, kan een beetje dansen, een beetje drinken... tof feestje, atmosfeer is goed... En na een paar biertjes en een paar dansjes. Ik denk dat we er net twee uur waren of zo. Toen zag ik ineens een meisje staan. En ik keek dat meisje aan. En dat meisje keek mij aan. En het was dat, dat magische oogcontact, weet je wel. Zoals ze dat in films wel eens omschrijven. Dat, dat was daar. En we keken elkaar zo aan. En zij glimlachte. Ik glimlachte. En daarna ging ze weer op in de menigte. En ik heb haar toen een kwartier, twintig minuten niet gezien. Het was alsof ze een soort heks was. Die, die elke 20 minuten, 25 minuten gewoon onvindbaar was. Gewoon verschijnseld en daarna weer even terug verschijnselde. En toen zag ik er weer. Weer dat magische oogcontact. Samen gedanst toen. En ik draaide me even om. Om te kijken of Stijn en Rolf nog maar hun zin hadden zonder mij. En ik draai me om om verder met haar te dansen. En ze is weer weg. Ze is verdwenen. En ik kan haar niet zien. En uh, 20 minuten later keert ze weer terug. Zie ik er weer ineens ergens. En ik heb zoiets van, verdomme, nu ben je van mij, ik ga jou zoenen. Maar net op het moment dat ik dat besef en haar aankijk... loopt zij weg en ik, daarboven zaten allemaal kamers... en ik wist dat een heleboel mensen bleven slapen daar. Dus ik dacht van, nou, ze zal wel een kamer hebben daar. En, en ze gaat daar blijven slapen. Dus ik loop die trap op en ik zie nog net een, een, een gedaante zo in een kamer schieten. En ik wist het zeker. En de deur was nog open, dus ik, deed gewoon niet, ik ging gewoon daar naar binnen. Het was helemaal donker in die kamer, er was helemaal niks te zien... En ik, ik zie haar op het bed neerploffen. En ik loop er naartoe. Of tenminste, dat zie ik niet, dat hoor ik, hè. Want het is helemaal donker in die kamer. En ik ga er naartoe. En ik, ik ga naar de en ik zoen haar. En terwijl ik er aan het zoenen ben... voel ik ineens een baard. Dus ik... Hallo, meisje? En ik hoor Stijn zeggen, wat is er, jongen? Let's play some. Stef en Stijn. Zee. FM Here we go, not long ago. Een beetje hardwell. wel samen met Jason de Rulo, follow me. Kijk ze daar eens zitten, die tweeën te petitten. Stef begeert en Stijn produceert. Stef en Stijn, C.F. En daarvoor worden je nog Major Laser Lean on. in deze editie van Stef en Stef. Kieperdiep doep doep doep doep doep doep. Hey, zometeen gaan we even een belletje doen. Twee weken geleden hebben we al gebeld met, uh, met visboer De Zeemermin. Uh, zij hebben namelijk afgelopen weekend. Um, het wereldrecord haringhappen geprobeerd te verbeteren. En twee weken geleden belden we over dat wereldrecord, hoe dat precies zat. Er werd een heel lang telefoongesprek, maar wel heel erg leuk. En ik ben best wel even benieuwd of het nou gelukt is. Er is ook een reportage gemaakt door, de, door CFM TV, door Dolly. Die is terug te zien op onze Facebookpagina. Facebook.com ZFM Zandvoort. Uh, en zometeen gaan we eens even bellen met de organisator van uh, dat evenement. Dus even kijken hoe dat verloop is. En ook hebben we hier nog Love Keeps Calling. Anna Craze komt er zo meteen aan. En dit is de nieuwe Chris Brown. Chris Brown van... Let's een fucking hit als er een fucking fluitje in zit. De nieuwe Pitbull samen met Chris Brown. Van hoor die hier bij ZFM. En zometeen hoor je een nieuwe van Simply Red Shine On. En ook Anna Grace binnen een paar tellen. Eerst tijd voor je weer-update. Verzorgd door Meteor Consult. Vanavond is er redelijk wat zon, ook wolken en kalme nachten bewolkt. Het koelt dan af tot 12 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en op de meeste plaatsen is het droog. Het wordt warmer met maxima van 18 graden op de wadden tot 24 graden in Limburg. Vrijdag in het zuiden 25 of 26 graden en later op de dag kans op een bui. In het weekend wordt het wat koeler met enkele buien. En dan tijd voor je verkeersupdate. Het is rustig op de weg, nog maar vier meldingen op de M3 Papenrecht dordrecht Ter hoogte van de aansluiting met de A15 daarbij afrit Papendrecht. Een wegafsluiting komt door een gekantelde vrachtwagen. De A15 goor ik een rier, tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. Na 5 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je ongeveer 20 minuten... komt door een ongeval op de aansluitende weg... en daardoor ter hoogte van Papendrecht een afgesloten afrit... Dan nog de N58, of sorry, 48 om veen in beide richtingen tussen de N377 naar Hasselt-Dedumsvaart... en de weg naar Zuidwolde, waar een wegafsluiting komt door een ongeval. Verkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes U54 en U55. Naar verwachting is de weg daar om 8 uur vrij. En dan gaan we even kijken naar de flitsers. Er wordt ook niet zo bijzonder veel gefitst. Op twee locaties, de A50 apeldoorn Zwolle tussen Heerde en Hattem... daarbij 232.0... en de laatste op de A67 Venlo-Eindhoven, daarbij Helmond... 37.4 Hey, um, ik uh, was passagier in een taxi laat en ik wil de chauffeur op een gegeven moment wat vragen dus uh, ik tik de man uh, op zijn schouder om even de aandacht te trekken en de taxichauffeur die geeft een geweldige schreeuw hij verliest de macht over het stuur het voertuig mist op een haartje naar de tram ramt bijna de voorpui van een monumentaal bordeel alvorens op het trottoir tussen tientallen driftig fotograferende Japanners tot stilstand te komen en het is even stil in de taxi en dan zegt de chauffeur, meneer wilt u dat nooit, nooit meer doen. Ik ben me doodgeschrokken. Dus ik zeg, sorry, ik, ik wist niet dat je zo zou schrikken van... Uh, dat zo'n klein lillig tikje op je schouder. Waarop de brusheur zegt, het is niet uw schuld hoor, meneer. Maar vandaag is mijn eerste dag als taxichauffeur. Hiervoor vroeger heb ik 25 jaar lijkwagens gereden. En de Grace is hier. 10. Weer terug, de nieuwste Simply Red, You're the Shine On... en daarvoor Anna Grace en Love Keeps Calling. Afgelopen vrijdag, 19 juni, was het eindelijk zover. De poging tot uh, het verbreken van het wereldrecord Haringhappen hier in Zandvoort. En twee weken geleden belden wij al met uh, vishandel De Zemermin. En uh, vanavond heb ik ze weer aan de telefoon hangen. Goedenavond, Patrick. Hoi, avond. Ja, um, twee weken geleden hebben wij al contact gehad... en uh, de vraag is natuurlijk nu allereerst, is het gelukt... Ja, euh, ik sta net een taxi, op, maar ik moet heel even mijn tractor starten hoor, want ik sta een beetje onverwachtig met mijn visklaar, maar moment hoor. Ja, dit wordt, dit wordt spannende radio, jongens. Het werk gaat gewoon door, even wachten hoor. Go. Ik zet de tractor weer even uit. Altijd onverwachte dingen in het leven van een visboer. Op het Ik tot net een punt om weg te gaan naar mijn pakhuis, naar lood. Oké, okay, ik heb wel ongelegen. Nee, dat maakt niet uit. <laughs> maar uh, je stelde de vraag hoe het gegaan was. Ja. Nou, uh, gelukkig was de voorbereiding, daar heb ik onwijze hulp van gehad, van uh, Sandra Korwil. Ja. Uh, zodoende was het vrijdagmiddag, Stond, stonden er uh, 30 vrijwilligers klaar, uh, die er bij de hekken gingen uh, staan. De wurf was er met 12 man. KNRM was er met negen man, Rode Kruis was er met acht man, Verkeersbrigade was er met flink wat mensen. Dus zodoende was het vrijdagmiddag, om vijf uur hadden we het staan en dan hoorde ik alleen maar de mensen zeggen uh, ...om vijf uur gra uh, grapjes maken van nou, er zijn meer personeel en vrijwilligers <laughs> de mensen zijn om te... Ja, jij begint ook al te happen. Maar mocht het, mocht, het, mocht het personeel nou ook mee happen? Nee, nee, nee, maar, maar uh, op dat moment was het nog niet echt druk langs de... Uh, op, ...op het om vijf uur. Ja? Ja, en een kwa kwartier later... Ja, toen zagen we opeens uh, hele rijen mensen aankomen lopen en stond er een wachtrij tot uh, boven in de Kerkstraat heb ik gehoord vertellen. Ja, ik zag ook uh, <laughs> een collega van ons, Dolly, die uh, heeft een videoreportage gemaakt over uh, het die wereld. Een, ja, je, doet, je doet er nu tekort. Een collega van jou, die ja. heeft een geweldige reportage gemaakt. Ja, ik heb hem ook ja, nog mooier dan dat. Ik heb hem met heel veel plezier heb ik hem zitten bekijken. Het is ook de Bij moeite waard. Op. Hij staat op Bij onze Facebookpagina en uh, ja, het, het, het was een mooie reportage en ook zo te zien was het gewoon echt een hele toffe dag en een heel ja. tof evenement. Uh, reacties die zijn nog steeds uh, mensen aan de kraam. Uh, vonden het ook leuk om erbij te zijn. Uh, het was zo druk dat we hadden 1700 haringen meegenomen. Ja. Uh, maar uh, sommige mensen hebben al een haring staan eten. Uh, zijn weer naar het kraampje gegaan. Dus op het moment dat we 1500 mensen binnen de hek hadden... Uh, toen, we, toen waren de haringen op. Ja. Dus er zijn eigenlijk 200 haringen verprutst. Ja. Door onszelf. Maar goed. We, <laughs> uiteindelijk, uh, ik... uiteindelijk zijn er 1500 haringen gehad. 1500. Maar... Ik kan me herinneren dat je vorige, twee weken geleden zei dat het vorige record... zo'n op 900 nog wat of iets in die richting... On... Het onofficiële record, waar geen notaris bij aanwezig is geweest, ja. die stond op 940. Het ja, dus... officiële record stond op 599. Dus dan is het toch dus... fantastisch dat zo'n kleine gemeenschap als Zandvoort dat gewoon voor elkaar flikt. Ja, maar weet je, dit, dit, dit, dit iedereen die, die was eruit, denk ik ook wel mee eens dat zo'n record die hoort niet in een plaatsje in Friesland te staan. <lacht> maar dat hoorde, dat hoorde in Zandvoort thuis. En, en dat gevoel, dat, dat die samenhorigheid. Uh, dat voelde je bij de mensen. Als ultieme visstad hoort Zand voor dit record te hebben. Ja, dit was toch geweldig. Het ja. was leuk. Het weer was helemaal mee. Het weer was goed. Uh, ja, geweldig. Uh, uh, samenwerking met mijn collega's... dat was natuurlijk... Uh, uh, buitengewoon... Uh, uh, om met, zes, met, met zes, zeven visboeren... die zoiets op poten weten te zetten... Ja, is denk ik ook wel uniek. Ja, meer dan, meer dan chapeau voor de organisatie. Dus ja, dikke. 1500 haringen zijn er gehad afgelopen ja. vrijdag. En uh, ja. zijn er nou al plannen om volgend jaar dat record weer te gaan proberen te verbreken? Uh, nou, we hebben eerst op 5 juli een evaluatie met de gemeente over alle pop-up evenementen. Ja. Uh, ik weet niet of wij het volgend jaar voor onszelf moeten verbreken. Ja. Of dat wij eerst even wachten wat of iemand anders ons probeert te verbreken. Ik denk dat het wel heel moeilijk gaat worden, 1500 man. Ja. Uh, nou, ik, ik, ik zou het wel aandurven, maar ik denk niet dat je een feestje moet geven om je eigen record te verbreken. Ik, ik zou eerst andere mensen uitnodigen. Nou, uh, andere plaatsen. Ik hoop dat ze die strijd willen aangaan. Ja, dat is, het, is anders, het is anders zo incestueus domino-D-achtig dat je je eigen record probeert. Dat is mijn, mijn angst. Dat ik denk van, nou ja... Ik wil het nog een keer... We hebben de draaiboeken hebben we opgeslagen. Die kunnen gecopy worden. Maar, uh, nee, maar weet je, die, uh, komt het ooit nog... Uh, we kunnen het nu opnieuw uitrollen. Alleen zouden we het wel uh, een, een aantal dingen anders doen. Ja. Een, een, een, tweede of een, drie, of een tweede of een derde uh, sluis om mensen binnen te laten. Want dat is de het doorvoer een beetje. Uh, volgende keer werken met mensen die binnenkomen lopen een muntje geven en dat muntje staat voor het verkrijgen van een haring dan voorkom je dat mensen drie of vier haringen gelijk zijn om weg te werken ja yeah. Weet je, wat dat soort dingen zien wij voor onszelf ook wel naar dit, naar dit gebeuren. Nee, je, je, je leert pas echt een aantal dingen, die heb je niet door als je iets theoretisch bedenkt. En dat zie je dan pas echt als je het in de praktijk brengt. Het, het, het is natuurlijk, een, we hebben pas op 2 juni te horen gekregen de uitslag van de pop wedstrijd. Ja. Dus het heeft binnen 19, met 19 dagen hebben we dit evenement... Uitgerold en, en, en op touw gezet. Ja. Het vorige record, officieel record van 599 rappers, dat is terug te vinden op, op een uh, notariswebsite. Ja. Die hebben er een half jaar over gedaan qua voorbereiding. Ja. En dan is Jij dit. doen het in 19 dagen. Ja, dus waar, waar een klein in kan zijn. Ja, achter op de kroon staat ook uh, ontzettend leuk van, uh, van, van de van die net zojuist uit is gekomen, zo kroon. de kron. Er staat ook heel erg attent van uh, familie Molenaar, dankbrief voor de goede samenwerking en de samenhorigheid wat, wat we met dit evenement hebben neergezet. Ah, wat super nou, hoe te dat, gek. Hoe, hoe leuk is dat dat, dat, dat er zo'n strandpachter uh, een, een advertentie plaatst om ons te feliciteren met het behaalde wereldrecord en ons de complimenten geeft voor de, voor de samenwerking die hij heeft. Uh, zien ontstaan met dit evenement. Ja, dat is toch geweldig dat je dat, dat soort uh, complimenten moet geworden krijgt. Zowel uh, dit evenement als de haring smaakt naar meer. Patrick, dankjewel. Uh, dankjewel. En heel veel gefeliciteerd met, uh, met jullie nieuwe record. Te gek. Echt super te ja. gek. Dankjewel. Veel succes met je uitzending. <lacht> ja, en jij veel succes met uh, nog even verplaatsen. Ik ga snel naar de nogenzaam <lacht> opruimen, want ik wil naar de boekpresentatie van Marco de Misschien wil je die ook bellen. Die heeft een boekpresentatie vanavond bij uh, Strandpavillon Talassa. Ja? Uh, is de grootste cijfer van zo'n voor dieren op het moment rondloopt. Het is een vriend van je. Nou, ik, ik, ik lees boeken met bewondering. En ik ga zeker even naar de bloedpresentatie. Nog even. Wel is dat je de telefoonnummer de Talassa toch even moet opzoeken? Ik uh, moet wijken voor de raadsvergadering, maar ik hou het in gedachten. Melbellen! Hey, uh, hey, Patrick, yo! Doei! Dat hey. was Patrick. Super te gek, 1500 haringen. En hier Maaike Oudboter op de radio bij CFM. Dit is Als Het Kon. We hebben alles gezien, hebben alles gedaan. En bent gewend om altijd net iets te hard te gaan. Er valt het liefste weg in het moment. Zodat je even vrij bent Van de doortikkende tijd En ik ga in je op Ik raak je kwijt Wil met je mee Ik verdwaal in je verhalen Als het kon Had ik me vol In je wereld gestoord. En dan had ik je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 heeft ook op 19 juni haar nieuwe cd uitgebracht. Twee jaar sinds de beste singer-songwriter. En een persoonlijk favorietje. Ik kan hem aanraden. En hoe het dan ook weer dag wordt heet het album... Een van die tracks van het album hoorde je nu als het kon. Hier bij CFM. Zometeen hier tijd voor de raadsvergadering. Maar eerst nog jouw favoriete plaat op de radio. Wat wil je zo meteen horen op CFM? waar wat jij op dit moment helemaal wilt van of heb je goede herinnering aan? Laat het weten. Mailen kan gmail.com En Twitter kan ook in 140 tekens: Stefenstijn. Turn up the music, Steph Stein. I'm not saying, I'm not sorry. I'm sorry, I'm sorry Just looking for another you It's not getting any better, better, better, better. Oh, What can I do when that's something there When we keep holding up to the best day I'm not saying, I'm not sorry en Mr. Armin van Buren, another you, hier bij CFM. Het is tijd voor de request. CFM, request. De laatste plaat in dit programma is voor jou. En uh, vandaag is je gegaan naar Maaike. Ze zegt, ik ben ooit naar dit concert geweest. En uh, deze toen kaart meegebreid, altijd blijven hangen. En ik wil deze graag een keer horen. Voor jou Maaike, de script, Six Degrees of Separation. CFM, request. It's the books you've watched the shows. What's the best way no one knows you. Yeah.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 Lie and say you're better now than ever And your life's okay when well, it's not No You're doing all these things out of desperation Whoa. You're going through six degrees of separation First You see the worst is a broken heart What's gonna kill you is the second part And the third So well it's not No You're only doing things out of desperation No You come through six degrees of separation First you see the worst thing The Six Degrees of Separation Stef en Stijn Die gaat er weer vandoor, want Stijn is er nog steeds niet We gaan er even iets eerder uit vanavond In verband met de raadsvergaderingen Vanaf 8 uur hoor je hier allemaal slimme mensen praten Over van alles en nog wat Hartstikke leuk, doe ze voor een hobby, maar ze worden er ook voor betaald De raadsvergadering hoor je vanaf 8 uur En ik wil toch dan even props voor Rob Die hier gewoon lijnbewaking zitten doen Heel veel succes, komende 2 uur Denk ik, weet ik veel Vanaf 8 uur zie je de raadsvergadering, veel plezier Dag Stef en Stijn, tot de